Bij een aanrijding met een bus in Amsterdam is vanochtend iemand op de fiets om het leven gekomen. De fietser reed op de busbaan in de Marnixstraat en had iemand achterop. Het is niet bekend of de fietser zelf is overleden of de passagier. De Spaanse oud en paralympier Gabriel Ochoa is overleden. Ochoa won in 2000 een bergetappe in de Tour de France. Bij een ongeluk waarbij zijn tweelingbroer om het leven kwam raakte Ochoa zwaar gewond. Als paralympier won hij in 2004 en 2008 twee gouden en twee zilveren medailles. Javier Ochoa was 43. Het weer. Eerst flinke buien met kans op hagel en onweer. Later meer zon en het wordt een graad of 17. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Later langs de westkust weer wat regen en het wordt dan 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 En hij zo veel van jou. Het was zo mooi. Yes. you <laughs>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 Een plastic chirurg uitweert, had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Laten we het nog een keertje het doen, want het was niet naar mijn zin. Al laten het nog een keertje het doen. En begin maar bij het begin.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 Oh, aan hem het nog een keertje over het doen in het begin maar bij het begin. En zal hem het nog een keertje over doen, wat het best niet na mijn zin. Oh, aannemen het nog een keertje over het doen in het begin maar bij het begin. We zullen me het nog een keertje over doen. Wat het was niet na mijn zin. mijn stem kwijt, we gaan me het nog een keertje over doen.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 Zijn de bnanen, zijn de bnanen Daarom zijn de bnanen kram. Bambon woont een meisje waar iedereen van zich?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 Iets als hij om een kus vraagt, zegt zij op dat moment Ik wil klappen, klappen melk met suiker, want iets anders wil ik niet Ik wil klappen, klappen melk met suiker, want iets anders wil ik niet Ze wil geen appelzat of limonade Iets wil ik niet. Ja, en dat was uh, de Albiona Sarandes. Met de klappertand met suiker. Nee, klappermelk met suiker. En daarvoor hoorde u André vandaar. Het ritje 1972 alweer, het was het bananenlied. En de volgende formatie zijn de Barreflies, was een Am Amersfoorts duo. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Goyem. En het was vooral bekend van Eets Dixieland en Willem wordt wakker. En hoe hoort ze nu? De Barreflies met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, Bardot. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur Brigitte, Bardo, Bardo Brigitte, mijn hart, wat zo Hoe moet dat verder gaan? Je kijk me zo uit dagen gaan dag. Bebe, bebe, bebe, be, Lig ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje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 Verder ga je, kijk me zo aan dag en dan Baby, baby, baby, ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Je je zo lang, je benen zo slang, Je haar is zo blond, B -b de rest zo rond, B -b Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar op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 We wilden voor de meisjes school en hadden het We werden op en toch verwend en kregen bruggenboel. Maar na een uurtje schiffelen, zong hele het ernaast. Het volk kost ons lijf, liet mee en luister goed dat gaat. Hey!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 Koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. In een rijtuigje. In een rijtuigje. In een rijtuigje. Re Rennen naar Finke Van een paard in de redelijk in de rechercht re in de re tijd helemaal naar zinkel. En geen wolken in de lucht en geen bootje in de riet. En geen Die had je toen nog niet. Er, er ging scheef bij ieder bochie. Oh, wat een lekker droogie. In een reetuig ging. In een reetuig ging. In een reetuig ging. Reden we naar de Op een dag in maart, zo gollum en bedaard. En maar schommelen, en maar kijken naar de, de kont van het, van het paard. In de reet in de reet in de reet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 actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia in de serie Ja, zuster, nee zuster van natuurlijk Annie MG Smit. En u hoort er nu Hetty Blok met En niemand die er luisteren wou. Dit was dan de vrouwen van Rootswiederele Die iedere dag op de harp zat te spelen Ze speelde zo prachtig van ringpinneling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 Nee, voor wie moet ik hier dan de op zitten spelen? Ach, ga even kijken mijn huisknacht Marines. ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marines zij vreulen hier te hun huizen, zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen.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 Zo verwoed, jouw lippen en knie, een vallend schiet. ei Ay, ay, ay, ay, Als weer kleurvoer, jou lippen zacht en koel. Wij horen van ons lied: ai jij, jij, ai jij, jij, ai jij, Jij, ai Jij, Jij, Ei, Jij, Jij, Jij,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 Annemarie, beter bekend als Annie Palm, geboren in Emuiden... op 19 augustus 1926 en overleden in Beverwijk op 15 januari 2000. Was een Nederlandse zangeres, werd bekend als Annie Palm en ook als 3K van de Broertjes van Bute. En haar voornaam werd vrijwel altijd als Annie gespeld, oftewel A-N-I-E. Dat was ze onder andere op haar eerste platen, maar officieel heet ze.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 Heetzingen, ik hou van jou Al zal je de Marisol wel nooit leren En op een sport gaat ik veel presteren En in een auto heel slecht chaufferen Ik blijf je krouw Bij jou, bij jou Begint een eindig menselijk Bij jou, bij jou Voel ik vast dat ik leef Wat ik wat doe, ik vond je heel charmant en interessant Toen ik die avond.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 De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar aasehokjes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op! Wie heeft er suiker in de soep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan?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 In derde soep gedaan. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het laten staan. Wie heeft er suiker in derde soep gedaan?